Dit is het Regionieuws. Mijn naam is Erik van Vliet. Vattenval is van plan om een zonneweide aan te leggen in de gemeente Gorle. De zonneweide komt in het zuiden van de gemeente langs het Gorbsbaantje en moet voldoende groene stroom opleveren voor ongeveer 3500 huishoudens. Op 27 januari organiseert het energiebedrijf een bewonersavond in restaurant Rovertzelei, waar iedereen uitleg kan krijgen over de plannen. Om het ontwerp van de zonneweide goed in het landschap te laten passen... ...heeft Vattenval de afgelopen maanden overlegd met de gemeente Goorlen. Ook de omwonenden en de omliggende bedrijven. Ze zeggen, nu is het moment om ook alle andere inwoners van Goorlen te betrekken bij de plannen. Aldus Puk Sanders. De omgevingsmanager is contactpersoon voor de inwoners van Goorlen. Vattenval is een Europees energiebedrijf dat al meer dan 100 jaar de industrie... Elektrificeert. Energie levert aan mensen thuis en het dagelijks leven moderniseert door innovatie en samenwerking. Zo staat er in het persbericht. In het kader van Tilburg, 75 jaar bevrijd, loopt in het Pirke Donderspalfiljoen de expositie De Laatste getuigen. Die is nog te zien tot 5 mei. Op 19 januari om 2 uur zal Henk van der Linden een gratis lezing houden over de bevrijding van Tilburg. Meteen na de bevrijding werd in Tilburg een begin gemaakt met het opruimen van de oorlogsschade. Het spoorwegviaduct, de Bossenweg en de ringbaan Oost was door de Duitsers opgeblazen. De foto is beschikbaar en je kunt hem gaan bekijken op de website van het Pierke Donderspark. Tot zover het regio nieuws. Oké, okay, dankjewel Erik en uh, tot zometeen. Hè. Ja, kijken wij nog even naar de... Informatie. Want die is er, die is er zeker wel. Uh, niet dat er uh, files staan, maar wel uh, werkzaamheden. Uh, op de A59 van Os naar Zonzeel, bij Raamdonkersveer, daar is de afrit dicht. Uh, vanaf uh, 9 uur tot en met uh, 11 januari, uh, 2 uur s'nacht. Dus uh, ja, dus maar heel even, maar dan weet je dat. En er is ook een uh, flitser gemeld. Op de A2 staat die van Eindhoven naar bos tussen Best West en Bokstol, bij hectometerpaar 134.4. Oké, okay, goed. Uh, nou, ik ben er klaar voor. Jij ook. Hier jongen, heb je radio. En alleen maar afstemmen op dit station. Want zometeen is het zo weg. Uh, nieuwe, het niet op. Drie uur lang. Komende drie uur. Uh, ja, ben je erbij? Laat het even weten. Uh, luister je ergens de komende drie uur? Hè? Heb je de radio aanstaan? Uh, wat ben je aan het doen? Zit je nog lekker uh, aan, uh, aan, het, aan het diner? Ben je net klaar van het werk? Kom je net uit school? Kan allemaal. Laat het weten. Waar, wat ben je aan het doen? Waar ben je en luister je? Die, uh, die vragen. Um, ja, laat het even weten. 013 504 1344 of facebook.com/slash matelog. Staat allemaal weer open. En uh, nou, dan kunnen we zo meteen gaan beginnen. Tot zo. The Music Corner Classic. maandagavond van 10 tot 11. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, Omroep voor Goorle en riool. Met aandacht voor actualiteiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaleomopgoorle.nl Had ik al goede avond gezegd? Goedenavond. Tonight. Dit is tot tien uur. Het houdt niet op, het niet op. Houdt met Maarten van der Hout. Met aandacht voor actualiteit, sporten en de nieuwe releases. God. het houdt niet op <laughs> zo goede gozer die oh, je paart Single, single, rondel Ting, ting. The offspring. En ja, die offspring is in the air. Oh, oh. Uh, pretty Fly for a White right Guy. Dames en heren, goeie avond. Welkom bij een nieuwe wedding. niet op. Het is vrijdagavond, 10 januari 2020, 8 over 7. Goeie avond. Het is officieel weekend. Ja, dit allereerste weekend dan officieel van 2020. Vorige week telden we nog niet helemaal mee, want toen zaten we nog midden in de kerstvakantie. Maar het is nou officieel wel het eerste weekend van 2020. Goedenavond en welkom bij een nieuwe dan nu erop, aflevering 2 dus van 2020. Vanavond is het droog, in de kustprovincies zijn heldere perioden en geleidelijk breekt op steeds meer plaatsen de bewolking. Uh, halverwege de avond kan op veel plaatsen gekeken worden naar een gedeeltelijke, uh, gedeeltelijke maansverduistering. De wind die zwakt af en wordt westelijk. Um, ja, het is vandaag de dag van de rare mensen. De dag van de rare mensen, dat is het uh, vandaag. Dus als je de komende drie, drie uh, uur gewoon naar uh, dit programma luistert, dan, uh, dan heb je een beetje het idee. Uh, de dag van de rare mensen. Het is ook vandaag de dag van de kamerplant. Ja, en ik snap dat wel, want uh, bij iedereen, uh, als het goed is... Nou. Ja, alhoewel, ja, je moet natuurlijk zelf weten, maar ik denk dat bij de meeste mensen inmiddels wel uh, de kerstboom de deuren uit is. Maar je hebt natuurlijk nou een, uh, een groot, uh, zwart, gapend gat uh, in uh, de hoek van de kamer die zegt... Hallo! Dus uh, ja, ik denk dit weekend gewoon uh, naar de intratuin en dan uh, kun, je, kun je gewoon uh, die, uh, die kamerplanten daar in de hoek uh, neerzetten. Als je denkt van... Hey, hier stond toch afgelopen weken iets. Wat was dat ook alweer? Nou, dat was dus die kerstboom, maar de dag van de Kamerplant, dus die zou je daar gewoon weer ne neer kunnen zetten. En um, ik weet niet of je dit meegekregen he hebt, maar de karaoke Bar in Tilburg die stond uh, even een tijdje in brand. Rookpluimen uh, pluimen die waren in de nacht van dinsdag op woensdag van ver te zien. De pand van de karaokebag, Dient en uh, Vief aan de heuvel stonden in, uh, in brand, zo meldt uh, Brabants dagblad. Uh, de brand die brak rond half één sna uh, s'nachts uh, ja, uit op, op de zolder van de Karaoke Bar, die deze als opslagruimte gebruikt. Niemand weet nog hoe de brand ontstond, maar al snel werden uh, verschillende hulpdiensten ingeschakeld, zodat de, de brand onder controle bleef. Om uh, half twee was uh, alles geblust. Nou, het kan in ieder geval nooit zo heftig zijn geweest als uh, in Australië, gelukkig. Um, en uh, ja... We krijgen een nieuw foodfestival. En wie is we dan? Nou Tilburg. Tilburg krijgt een nieuw foodfestival. Alsof we al niet genoeg gegeten hebben de afgelopen tijd, zou je kunnen denken. Um, ja, um, nou, zorg dat je de komende tijd weinig eet en veel sport. Want je mag de maag lekker vullen op zondag 19 januari bij Eve. Uh, dan uh, staat daar een uh, nieuw Festival. Eet voor elkaar Het uh, festival speelt helemaal in op de actualiteit En laat je nadenken over duurzaamheid ja, Tijdens Eet voor elkaar kun je verschillende duurzame gerechten proeven Die uh, ze bereiden in de keuken van Yves En als je een gerecht bestelt Dan krijg je ook meteen een tip over hoe jij jouw leven makkelijk kunt verduurzamen nou, zo ja, volgende week dan. Volgende week zondag. Eet voor elkaar, een nieuw Festival. En uh, ja, nu we het toch over festivals hebben, het uh, Midzomerfestival in Goorlen... ...dat uh, is in 2020 een dag korter. De organisatie schrapt namelijk De Zondag. Uh, vorige jaren maakte ook de zondag deel uit van het gratis toegankelijke festival op het Kloosterplein. De organisatie die heeft die dag voor 2020 uit het programma geschrapt. Uh, uit kostenoverwegingen en door gebrek aan belast, uh, belangstelling. De organisatie van het Midzomerfestival in Goorle heeft voor het jaarlijkse festival in juni als topact de Top 2000 Live Band vastgelegd. Die speelt op zaterdagavond 20 juni op het Kloosterplein. Een dag eerder staat Goorle Zingt op het programma met als thema zomercarnaval. Ook altijd leuk. Dus la, la, la la la la la la la la. Dat wordt dat een beetje. En uh, daarmee wordt gelinkt naar de 11e editie van het uh, Amazing Festival. Nou Sowieso straks hebben we nou natuurlijk ook nog uh, de beste weekendtips uh, voor je. Wat je dit allemaal uh, dit weekend kunt gaan doen. Maar eerst. Vraag nu je verzoekplaat aan. Want wij zijn, zijn er voor jou. jou. Ja, wij zijn er voor jou. Want wat wil je horen op uh, deze vrijdagavond? Ik kan me zo voorstellen, de allereerste werkweek van uh, het jaar. Die is achter de rug. Alhoewel, ik werd vanochtend wakker en ik dacht van, hé, hey, is het al 10 januari? Is het al 10 januari? Mensen denken altijd, het gaat heel langzaam, maar het gaat eigenlijk allemaal zo snel. Maar uh, de eerste uh, week van 2020, die uh, ja, werkweek van 2020 in ieder geval, die zit erop. Dus ik kan me zo voorstellen dat je wel een weekendplaat kunt gebruiken. Alleen is de vraag natuurlijk, welke? Welke kun jij nou op dit moment het allerbeste gebruiken? Je mag hem doorgeven, heel makkelijk. Dat doe je via uh, 013 504 of via facebook.com slash Dus welke plaats wil jij horen op jouw vrijdagavond? Welke opent jouw uh, weekend dat het een aagd heeft? 013 504 of facebook.com slash De weekend is officieel begonnen en die hoor je ook nu. I can sleep in till your touch. Het houdt niet op. Hou niet op het vrijdagavondprogramma van Log Radio. In the dumps with the mumps As the adolescent pumps his way into his hat With a boulder on my shoulder Feeling kind of older I trip the merry-go-round With this very unpleasing sneezing And wheezing the calliope crashed to the ground Some old hot hats Shabbat shabbat Snapping his fingers, clapping his hands. And some flesh wild mascot was tied to a lover's knot with a whatnot in her hand. And now young Scott with a slingshot finally found a tender spot, through his lover in the sand. And some bloodshot, shot, forget me not with daddies with an earshot, save the buckshot shot, turn up the band And she was blind by a light. The runner in the night Blinded by the light She got down But she never got tight But she'll Tried to see if it was safe to go outside. And little Early Pearly came by in her curly whirly and asked me if I needed a ride. Oh, some hazard from Harmony was dumped on here. It playing backyard bombardier. Yes, man, Scotland Yard was trying hard. They sent some dude with a phone call and said, Do what you like, but don't do it here. Well, I jumped up, turned around, the here. To too soon. And some kid in that handicap was complaining that it caught the clap from some house trapped before last night. Well, I snapped the skull cap between his ears, I saw a gapin'. Op een uh, zonnige zomersdag, dan klinkt hij eigenlijk nog veel beter. Maar hij is ook al zo verschrikkelijk goed eigenlijk. Uh, Bruce Springsteen en uh, Blinded By The Light. Dat was uh, Manfred Mann's Earth Band die er uh, uiteindelijk een hit van maakte. Dit is ook nog met uh, Spirit In The Light volgens mij. Nou, uh, ook van datzelfde album. Uh, dit kwam van uh, zijn allereerste plaat, uh, Bruce Springsteen. Greetings From Ashbury Park, New Jersey. Ik vind het persoonlijk uh, een van zijn betere platen. Maar uh, ja, eigenlijk toch een beetje overschaduwd door, uh, door het latere werk. Uh, alles vanaf Born to Run tot... Uh, nou, laten we zeggen, Tunnel of Love. Um, Bruce Springsteen, Blinded by the Light. En hoe toevallig daarvoor... Uh, um, uh, ja, voor Blinded by the Light. Blinding Lights. Ja, laten we het niet door elkaar halen. Van uh, The Weeknd. Nou ja, The Weeknd die is uh, officieel begonnen. Dat uh, mogen duidelijk zijn. Um, goed, ja. Hoppa! Uh, ja, want uh, ik zeg niet zomaar hoppa, hè. Wanneer zeg je nou hoppa? Nee hoppa, want uh, Tilburg is genomineerd voor uh, de beste binnenstad van 2020. Ja hoor, oh. he, he eindelijk is het zover. Want uh, ja, hoe lang krijgen we als uh, nou ja, Tilburgers, sorry voor iedereen uit Goord en Riel, maar even, even de Tilburgers in het zonnetje zetten. Hoe lang krijgen we als Tilburgers al te horen dat onze binnenstad... Lelijk, grauw en sfeerloos is. Nou, tot hier en niet verder, dat dachten veel mensen. Want Tilburg is namelijk genomineerd voor de titel Beste Grote Binnenstad van 2020. En dat is knap, hè? want 2020 is eigenlijk nog maar net begonnen. Op de website van binnenstad.nl vinden we Tilburg namelijk terug in de lijst. Met 10 namen die genomineerd zijn voor Beste Grote Binnenstad van 2020. Zeven binnensteden die zijn uh, geselecteerd op basis van uh, de Binnenstadsbarometer. Deze online tool ontwikkeld door het uh, platform Binnenstadsmanagement... ...combineert uh, circa 200 verschillende datasets... ...en geeft daardoor een uh, integraal beeld van de ontwikkeling van de binnenstad. zoals te lezen op de site, nou, lang verhaal kort... ...wij horen dus op basis van verzamelde data gewoon bij de zeven beste binnensteden van Nederland. Uh, nou ja, wie zijn dan de concurrenten? Nou, Leerwaarden, Leiden en Rotterdam die kregen een wildcard en uh, dingen dus... Ook nog, uh, ook, ook, ook nog mee naar de titel. Maar geen probleem. Die kunnen wij makkelijk hebben natuurlijk. Uh, de andere concurrenten. Dat zijn Arnhem, Enschede, Groningen, Nijmegen, Utrecht en Zwolle. Nou, Amsterdam zit er niet tussen, dus... Uh, nou ja, dat moet een eitje zijn natuurlijk. Hè. Wat opvalt is uh, dat Tilburg dus uh, de enige Brabantse stad in de top 10 is. Dus ook Eindhoven, en, uh, Den Bosch, Breda doen allemaal niet mee. En uh, bij de middelgrote uh, steden is Uden de enige Brabantse vertegenwoordiger. Dus dat moet eigenlijk voor 2021 moet dat al wel beter, uh, jongens. Uh, de uitslag, ik krijg er nog maar uitslag van, maar die wordt op half mei bekendgemaakt in Breda. <laughs> en uh, een jury beoordeelt de steden op zes thema's. Dat zijn uh, economie, veerkracht, inclusiviteit, identiteit, uh, governance en levendigheid. Dus ja, nou, we gaan het meemaken. Uh, we houden je op de hoogte in uh, mei, dan uh, krijgen we dus de uitslag. Of Tilburg de beste binnenstad is van 2020. Maar ja. Eén ding moet goed duidelijk zijn... Ik denk dat alle Tilburgers, uh, 2012, of, uh, alle Tilburgers Tilburg sowieso al de beste binnenstad van, uh, ja, van, eigenlijk niet van, van alle jaren vinden, dus uh, daar ligt het allemaal niet aan. Uh, in ieder geval, de sfeer die is goed, dat mogen duidelijk zijn. En uh, ja, over sfeer gesproken hoort dit dan jongens. Het, uh, het regent hier uh, niet, maar het, het giet daar wel, uh, in ieder geval op je radio. Een lekkere weekendrammer. Even kijken, Fleur die vroeg ik me aan. Nou Fleur, we fleuren er helemaal van op. Uh, dankjewel. Het is een beentje genaamd The Hives. Ik heb het al jaren niet meer, Hives. Maar dit is hey to UC, hij told you zo so. het is. Woe! I want Van den Hout. A me, my oh, Take a ride with me babe, you by my side How does it sound, you and I, oh Take a ride with me babe, you by my side How does it sound, you and I Kruan Bing stond de afgelopen jaar op het Best Cap Secret Festival in heel Varen Beek. Je weet het wel, vlakbij de Beekse Bergen. Dit is een nieuwe single samen met Liam Bridges. Die heet Texas Sun. En dat is nou niet heel toevallig, want daar komen ze ook vandaan, Texas. En dit is een ontzettend ja, lekker liedje. Het is nieuw. Vorig jaar, één keer gedraaid. Nou, afgelopen woensdag weer mee begonnen. En nou, ik hou het nog even voor, hoor. Kruan Bing, Liam Bridges en uh, Texas Sun. Nou, ik ben eigenlijk wel benieuwd of die nog hier gaan schijnen, eigenlijk, die, die, die Texas Sun. Uh, Kijk, nee, dit is een weekend. Wacht dus weer, weer, weer bericht. Daarvoor nog de hives en hey to say, I told you so. alright. Die ga ik nog ook een keer wel binnenkort weer op de, de woensdagavond draaien. Going Underground. Afgelopen woensdag de tweede editie. Uh, iedere woensdagavond van.. Uh, van 9, 9 tot, uh, tot 11 moet je wel goed zijn, natuurlijk. Van 9 tot 11. Heel veel uh, underground spul. Uh, veel, dus ook liedjes die je vaak niet, uh, niet meer hoort. Al dat lieve rock. Uh, nou ja, dat. Ook nog een ander leuk liedje alles trouwens. Uh, Tick-Tick-Boom. Ook oh, binnenkort weer een keer draaien. Goed, het uh, weekend wacht dus weerbericht. Morgen dan is het uh, aan het begin van de ochtend regionaal grijs. Maar het is wel droog. Lokaal kan de zon schijnen en later in de ochtend neemt de kans op de zon toe. In de middag is er een mix van sluierwolken en zon. Lokaal kan de zon een tijd verdwijnen. De maximaal liggen tussen 6, 7 graden in het oosten en 8 graden in het westen. De wind is zuidwestelijk en matig tot vrij krachtig. En aan de noordwestkust staat een krachtige tot harde wind. Ook in de avond blijft het droog de wolken ineens toe. En in de loop van de nacht kan het in het noorden een, nou, een beetje regenen. De temperatuur daalt naar 4 tot 7 graden. Zondag dan, dan is er veel bewolking in zijn de periode met regen. Het neerslagsgebied uh, trekt gestaag over het land en daarbij staat een onstuimige zuidwestenwind. De lucht is vrij zacht en het wordt 7 tot 9 graden. In de middag neemt de neerslag af en ook zijn er droge perioden. En vooral in het noordwesten kan kortstondig de zon doorbreken. En in de loop van de avond wordt het op het, de meeste plaatsen droog. Wauw, wauw, wie kijk, wie mag, weg? dit is een weekend, wacht dus weer, weer, weer, weer bericht. En hoor eens hoe die bas is. Welk liedje wil je horen? Vraag je favoriete plaat aan 013 54 44 of facebook.com slash matelok. Dit is Stevie Wonder en I Wish. Heb ik al een tijdje niet gedraaid uh, Blossoms en uh, Charlemagne Volgens mij kwam het een jaar of uh, nou, wat zou het geweest? Uh, Vier, vier, vijf inmiddels alweer uit En uh, Charlemagne En ze doen het nog steeds Ze zijn inmiddels een aantal albums uit En ook een nieuwe single. Dat is deze Even een klein stukje ervan Die heet De uh, Keeper Die staat in het doel uh, meestal De Keeper Klein stukje Best lekker dit. Ik vond eigenlijk, die Charlemagne, die vond ik eigenlijk ontzettend goed. Werd uh, helaas geen hit. Ja, wel een beetje in de alternatieve charts. Maar voor de rest niet echt. Wel heel veel app gekregen. -like en deze is eigenlijk ook wel aardig. Deze nieuwe zin van uh, Blossoms, The Keeper. Daarvoor Stevie Wonder. Blinde paniek. Ik zag hem niet aankomen. Maar hij ook niet. I Wish van het uh, geweldige songs in The Key of Life. Afgelopen week waren de Golden Globes. Grote filmprijzen, dat is eigenlijk een beetje de voorloper van uh, de, de, de, de Oscars, de Academy Awards. En de grote winnaar bij uh, dat uh, ja, festival, mag je het zo noemen eigenlijk? Nee, ja, nou ja, in dit geval... Uh, Zien we dat door de winnaars dan. Um, uh, maar de grote winnaar was 1917. De film uh, ja, over de Eerste Wereldoorlog. Um, die qua verhaallijn heel erg veel lijkt op uh, Saving Private Wine. Waarin uh, ja, twee uh, soldaten, jonge soldaten, de opdracht krijgen om um, ja, eigenlijk um, mensen... Um, of ja, mensen van, de, van de, de, de, hetzelfde uh, soort, zeg maar. Om die te waarschuwen um, voor de vijand. Ja, hoe ga ik dit nou goed uitleggen? Um, er zijn uh, twee jonge soldaten en die krijgen de opdracht om uh, nou, te waarschuwen... dat ze ja, eigenlijk in de val worden gelokt. En um, door, door de Duitsers, de Engelsen... De, de, de Engelsen worden door de Duitsers in de val gelokt. En... Um, uh, zij krijgen een opdracht om dat te gaan vertellen. Dat dat eigenlijk gewoon een. Uh, ja, een val is als het ware en dat er anders 1600 man on onnodig zullen sterven um, en ik heb die film uh, gisteren gezien, want voor, volgens mij gisteren was die voor de allereerste keer uh, in uh, de Nederlandse bioscopen dan te zien en um, het, de film is echt waanzinnig, um, niet normaal ook uh, qua techniek um, zit die ontzettend goed in elkaar het is een film van uh, Sam Mendes uh, hij heeft ook uh, de films uh, American Beauty en Road to Perdition heeft hij geregisseerd. Ook de laatste twee James Bond films. Um, en nou heeft hij ook zelf niet alleen geregisseerd. Maar ook geproduceerd en uh, geschreven. Ehm... Um, en de film uh, zit ja, door verschillende technieken. Lijkt het alsof heel de film zeg maar, één lang shot is. Alhoewel, volgens mij in, in drie delen... Uh, ja, hij springt twee keer zeg maar, op zwart. Dus hij is wel nog een beetje in drie delen verdeeld. Maar voor de rest is het eigenlijk gewoon één lang shot. En door verschillende technieken hebben ze die verschillende shots... Ja, een beetje aan elkaar uh, uh, ja, gemonteerd. Dus je zit, krijgt no nog meer gai. Als het ware op reis in het verhaal, in de film. En, uh, nou, ik. Hij, het is, ja, die moet het zelf eigenlijk gaan zien. Hij uh, draait sinds gisteren. 1917, uh, zo heet hij. Ehm um... En um, er is ook nog een, een andere film die ik uh, van de week heb gezien. Totaal andere film uh, overigens. Um, dat is uh, al een wat oudere film van een aantal jaar geleden. Dat is uh, Walk the Line. Want bij diezelfde Golden Globes werd ook uh, Joaquin Phoenix van uh, The Joker. Die de Joker speelt in uh, de film van vorig jaar. Uh, die werd bekroond met de award Beste Acteur. En hij speelt ook in de film. In onder andere Walk the Line. En die Vertaalt, um, het verhaal het levensverhaal als het ware van Johnny Cash en um, eigenlijk ja, ook, ook, ook over June Carter Cash zijn vrouw en um, nou, hij speelt ook in die film dus um, en daar wil ik uh, nou, even iets uit draaien um, Walk the Line zo heet die film levensverhaal van Johnny Cash en June Carter Cash. Um, toevallig zijn zij net achter elkaar overleden. Um, rond uh, 2003 allebei. En uh, een paar jaar later verscheen die film dus. Ook um, het nummer wat ik nu ga draaien, dat zit erin. Hurt, zijn zwanenzang, die zit er gek genoeg niet in. Maar ik wil het heel even met je hebben over Ring of Fire. Want dat nummer is gek genoeg in Nederland helemaal geen hit geweest. En er zit op zich wel een heel mooi verhaal uh, ja, aan vast aan dat liedje. En als je de film hebt gezien, dan snap je hem echt helemaal. Um, maar June Carter, de het vriendinnetje dus van Johnny Cash. Zij schreef het nummer over een uh, beginnende verliefdheid. Iets wat uh, zij op dat moment ervaarde met Johnny Cash. En zij zou de regel Love is like a burning ring of fire hebben gelezen... in een van de poëzieboeken van haar oom, A.P. Carter. En het, uh, het nummer... Werd oorspronkelijk opgenomen door Anita Carter. Dat is dan weer de zus van June. Voor haar album Folk Songs Old and New uit 1963. En nadat hij deze versie hoorde, had Johnny Cash een droom. waarin hij het nummer hoorde, vergezeld met Mexicaanse toeters. En na een aantal maanden, waarin de versie van Anita geen hit werd, nam Cash het nummer opnieuw op. Zoals hij het had gehoord in deze droom. En uh, gek genoeg in Nederland, nooit in de top 40 gestaan. Maar ja, de top 40 die bestond ook nog niet, dus dat is niet zo gek. Ring of Fire, Johnny Cash. Blood is a burning thing. And it makes a fiery ring. Bound by wild desire.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 The Ring of Fire. Johnny Cash en uh, The Wing of Fire. Hoe kwamen we daar ook alweer? Um, nou ja, gisteren naar uh, de film 1970 geweest. Die won uh, ja, Best Picture bij de uh, Golden Globes. Best Actor was dus voor Joaquin Phoenix. Van, uh, ja, die speelt in The Joker, maar hij speelt dus ook in de film Walk the Line. Het verhaal van uh, Johnny Cash mocht je die film nog niet gezien hebben. Hij is inmiddels ook al uh, 15 jaar uit, die film. Maar is nog wel een keer de moeite waard om uh, te gaan kijken. Het levensverhaal van Johnny Cash en Jim Carter Cash. Ring of Fire, officieel dus nooit een, een hit in Nederland in de top 40, want die bestond nog niet eens. Goed, Ram Jam, Black Betty. Is a go go, Ram Jam, and Black Betty. <laughs> Whoa, Black Betty. Blah, blah, blah. Goed, um, ja, het, is, uh, het is New Music Friday. Hè? Het gaat gewoon allemaal uh, gewoon door. De eerste muziek van uh, 2020 is al verschenen. En uh, ik wil je er uh, gewoon uh, weer even eentje laten horen. Het gaat om de nieuwe single van Muramasa. Massa. Die is uh, de laatste tijd uh, ontzettend lekker bezig. Die maakt een beetje van die uh, elektronische muziek. Maar het heeft eigenlijk invloeden van uh, ja, een beetje van alles eigenlijk. De laatste singles uh, die het afgelopen half jaar schenen op rijdt. Die vond ik eigenlijk allemaal uh, nou best goed. Uh, I Don't Think I Can Do This Again met Clyro. Uh, no Hope Generation. Uh, laatst nog Deal With It with, with, with, met de Slow Tie. Nu heeft hij een uh, track gemaakt samen met Ellie Rosell En Ellie Rosell die kennen wij als uh, de frontvrouw en uh, de zangeres van Wolf Alice, Ook een heel leuk uh, alternatief bandje. Laatst nog gedraaid uh, op de woensdag met uh, Freezy. Die twee hebben een plaat gemaakt dus. Muramasa en Ellie Rosell En ze, dit is hem. En hij is goed. Hij is goed. Teenage Headache Dreams. Zo heet hij. I'm not Experimenteert erop los, uh, die moera-massa. Zijn nieuwe zin al, uh, hij is uit. Samen met uh, Ellie Wurstel van uh, Wolf Alice Teenage Headache Dream. Nou, wou je dat nou? Vlog Radio, ja, Radio, 105.6 FM. De omroep voor Goorlen en Rio. My is Kijk voor het programmaoverzicht. En het laatste nieuws op lokale Het laatste nieuws uit de regio. My life Take back my life my life Volg het laatste nieuws op Lokradio en lokale Je had de twist en let's twist again. Dit was die laatste. Dit is lokale Omo Let's twist again. voor Goorlijks. Zometeen het tweede uurtje. houdt niet op op deze vrijdagavond. Wat wil je horen? 013541344. Dit is het nieuws van 8 uur. Erik van Vliet. Dit is het regio-nieuws. Mijn naam is Erik van Vliet. In Goolse Kringen van woensdag 15 januari is Monique van Stappershoef te gast. En ook Tess van de Wiel. Ze praten over wat het betekent de partner te zijn van de burgemeester. Monique vanuit haar eigen ervaring nu en Tess vanuit de overlevering van haar oma... ...die de partner was van Herman Witte, die van 1959 tot 1973 burgemeester was van Eindhoven. En Simon van Laarhoven, die onder andere actief is als lid van het operakkoor Crescendo. en praat over zijn leven in Grollen en brengt ook een muzikale ode aan Huub Hermans die jarenlang medeverantwoordelijk was voor de Goorlese revue, die in de tachtige jaren twaalf keer werd opgevoerd. Ook nog een vooruitblik, de week daarop is Jan van Eyck te gast, die praat over de jodenvervolging in Goorlen en Tilburg. Dit naar aanleiding van het feit dat het op 27 januari 75 jaar geleden is dat vernietigingskamp Auschwitz werd bevrijd. En Jos van Wezel van 92 jaar maakt voor zijn kinderen en kleinkinderen een dvd met teksten en liedjes van vroeger en praat daarover. Hij leest ook voor uit eigen werk. Dat is in Goze Kringen van 27 januari. En op 15 januari dus Monique van Stappershoef onder andere te gast in Golse Kringen. Tot zover het Regio Nieuws. Oké, okay, dankjewel. Hoi hoi. Uw naam op deze plek. Vraag naar de mogelijkheden.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 MUZIEK <laughs> dames en heren, de mag weg. It was 20 years ago today. Dit radioprogramma maak ik met uh, With A Little Help from My Friends. Uh, dames en heren, welkom. Dit is het Houdt niet op, uur nummer 2. De Beatles horen hier zojuist en uh, ja, ze horen gewoon achter elkaar. Hè. Ze horen gewoon achter elkaar. De Beatles en uh, Sergeant Peppers Lonely Hearts Club Band en With A Little Help from My Friends. Dat is ook op het album, hè. dan gaat hij in één keer over naar track 2. Geen stilte tussendoor dus. Ja, nou, autistisch trekje denk ik. Goedenavond, tweede uur, het uit niet op op deze vrijdagavond. Ja, het allereerste weekend van uh, 2020 is officieel begonnen. Wat ben je aan het doen? Wat ga je dit weekend doen? Wat heb je afgelopen week gedaan? En wat wil je horen? Je mag het allemaal laten weten via 013 534 of via facebook.com/slash maartenlog. Strak even kijken wat er allemaal nieuw uit is, want de eerste nieuwe albums van het jaar die zijn er ook uh, verschenen. En uh, natuurlijk ook uh, uiteraard daar iets van draaien. Eerst uh, een beetje het muzieknieuws van uh, de afgelopen 24 uur. Jean-Guy Macrooy. A.K.A. Judas. Hij zal dit jaar Nederland vertegenwoordigen op het Eurovisie Songfestival in Rotterdam. Hij is door de selectiecommissie van de Avrotos gekozen als opvolger van Songfestivalwinnaar Duncan Lawrence. McCoy die laat op Twitter weten zich vereerd te voelen dat hij Nederland mag vertegenwoordigen. Het is een droom die uitkomt en het mooiste wat tot nu toe op mijn pad is gekomen. Mijn team en ik kunnen niet wachten om jullie trots te maken, Dus de zanger. Wiens muziek wordt omschreven als Soul. Ja, en uh, hij staat natuurlijk sowieso in de finale, hè. Omdat we vorig jaar hebben gewonnen. Hé, hey, hey, hey, hey, Gewonnen, hey. Uh, Maar hij staat sowieso natuurlijk in de finale met uh, nou, een hoop grote andere landen, hè. Die dan uh, extra betalen. En, um, Oh ja, dit is uh, nieuws van afgelopen woensdag. Um, ook uh, even gemeld, uh, de Rattle Chili Peppers die komen met een nieuwe plaat en ja met John Furcent de oude, oude gitarist um, niet alleen live-optrainers dus, maar ook een hele nieuwe plaat drummer Jet Smith die heeft dat bevestigd dat de band uh, momenteel bezig is met het schrijven voor een nieuwe plaat en uh, ja die gitarist die oude gitarist die werkt daar dus ook aan mee was uh, na Stadium Arcadium even uit de spotlights maar die is inmiddels dus uh, weer terug en uh, ook Jacques Poels, de zanger van Limbach, uh, of uh, van de Limbachse band Robin Hazza, gaat uh, voor het eerst een solo album uitbrennen. Blauwe Ver, zo moet dat uh, op uh, 27 maart uh, verschijnen. Uh, zo gaat dat dus heten, Blauwe Ver. Dat maakt de platenlabel Snowstar Records vandaar bekend. 62-jarige 62 Poels begon in uh, 1985 al met zijn bandje Robin Hazen. Dat is echt al lang bezig inderdaad. Waarmee hij onder andere de Gouden Harp en de Edison prijs won. En na samen 23 albums te hebben gemaakt, dacht hij, moet een keertje uh, uh, tijd zijn voor een eigen solo plaat. Bijna, bijna, bij elkaar bijna een miljoen keer, miljoen keer over de toonbank. Uh, kijk. Goed, het is uh, vrijdagavond. Welke plaat wil je horen? Je mag hem doorgeven, je mag hem aanvragen. jouw request 013 54 1354 of facebook.com slash materlog. Het is gewoon tijd. Het is er gewoon tijd voor een obscuur dance track. From Sophie Tucker, dit is Purple Hat. Purple Hat, <kasih> sheet a print, dancing on the people, rolled up at the after joint, dancing, dancing on the people, people, dancing on the people. I got people on the people, people, dancing on the people, with the people on the people, smoking CO2. See me see you dancing on the people, climb up on the booth, hanging from the people, on the people, my head hits the roof, dancing on the ceiling, on the people. I got people on the people, dancing, dancing on the people. I got Purple Hat, sheet a print, dancing on the people, rolled up at the after joint, dancing, dancing on the people, people, dancing on the people. I got people on the people.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 Wat een geluid, hè? Komt dat eruit? De uh, Jimi Hendrix Experience en uh, Purple Haze. Een van zijn allerbeste als je het, uh, als je het mij vraagt. Daarvoor uh, Sophie Tucker en uh, een andere Purple. Dat was. Um, Purple Hat. Ja, Sophie Tucker en uh, Purple Head. Nou. Goed. Um, ja, eens even kijken. Het is uh, natuurlijk New Music Friday. Dus er komt een hoop uh, nieuwe muziek uit. De belangrijkste albums die neem ik even met je door, want uh, er zijn al een hoop. Uh... Oh, mooi spul uh, verschenen. Um, allereerst wil ik het even hebben met je over uh, Georgia. Um, zij uh, was genomineerd uh, voor de uh, Sound of 2020 van uh, de BBC. Uh, zij heeft niet, helaas niet gewonnen. Uh, Celeste heeft gewonnen. Die heeft trouwens een nieuwe single. Die ga je straks ook nog horen. Um, zij heeft een nieuwe plaat uit. Uh, Seeking Trails, zo heet die. Dat is uh, haar debutplaat. Uh, ze komt uit het Verenigd Koninkrijk. Ze merkt een beetje een, een uh, mix van elektronische... Uh, uh, ja elektronica en pop eigenlijk, elektronische popliedjes uh, zijn, het, uh, zijn het een beetje, maar dan wel een beetje richting de alternatieve kant um, Start It Out, uh, volgens mij en um, About The Work, The Dance Floor dat zijn uh, de singles, en die nieuwe single Never Let You Go, die is ook heel erg fijn, dat staat er uh, allemaal op, ook nieuwe muziek van David Keenan Um, hij heeft een uh, nieuwe plaat uit. Hij komt uit uh, Ierland. Hij maakt uh, folk. Het is uh, zijn allereerste plaat. En die heet dan, hoe uh, toepasselijk ook, A Beginner's Guide to Bravery. Um, nog meer nieuwe muziek. Jawel, um, Easy Life. Ken je misschien nog niet. Het is een uh, nieuw bandje. Komt net aan om de hoek kijken, zeg maar. Um, ook uit het Verenigd Koninkrijk. Junk Food, dat is een... Uh... Is het een eerste EP'tje? Ja, het is een eerste EP'tje, inderdaad. Um, Junkfood, zo heet die dus. staan een aantal leuke liedjes op. Een aantal leuke singles. Sangria. Uh, volgens mij is de nieuwe single Dead Celebrities. Zou je kunnen checken. Het duurt maar 19 minuten. Dus uh, nee, je bent er zo doorheen. Easy life. Leuke, leuk nieuw bandje uit, uh, uit Engeland. En uh, dan wil ik ook nog even uh, afsluiten met De Wolf. Uh, dat is uh, gewoon aan elkaar met Double F De Wolf Een uh, Nederlandse band uh, Zijn inmiddels toe aan hun zevende album Laatste album kwam twee uh, Jaar geleden uit, dat was uh, Trust Fijn album uh, Nu is er een uh, nieuwe plaat, die heet Tescom Tapes en het leuke is, um, ja, het is een trio. Ze bestaan uit de broertjes uh, Luca en Pablo van de Poel en Robin Piso. Het leuke is, ze hebben dit uh, nieuwe zevende album, Tascam Tapes, gemaakt voor uh, maar minder dan 50 dollar. Dat hebben ze on the road gedaan, zoals ze dat zelf zeggen. Van voor maar minder dan uh, 50 dollar. Duurt uh, niet zo heel lang. 32 minuten. En er staan een aantal goede singles op. Um, Blood Meridian One, uh, It Ain't Easy. En zometeen uh, ga ik voor je draaien. Dat is de nieuwe Even kijken hoe die heet. Nothing's Changing. Nou, die hoor je zo meteen. Maar eerst gaan we even lekker disco. hè? Ik geloof dat de Casey. En de Sunshine Band. Dit is Queen of Clubs. En je mag zelf kiezen. Queen of Clubs. Ik denk dat er sowieso een hoop mensen voor Queen gaan. Misschien ook nog wel iets van Queen draai straks. Zou ze maar kunnen. In Ja, dat was hem al. Uh, Duur maar twee minuten. Dit, uh, dit, deze nieuwe song van uh, The Wolf. Nothing's changing. Nou, dat is uh, eigenlijk helemaal niet waar. Er gaat namelijk wel wat veranderen. Ja, ik zou je meteen op uh, de hoogte brengen. Ja. ja ah nee weer zo'n topper die uh, vertrekt uit uh, de binnenstad van Tilburg. Eetcafé Lanneboom zat zo'n uh, 17 jaar op de vijfsprong, maar gaat nu verdwijnen uit het Waalgebied. Maar niet weer terug. Het is namelijk ook al bekend wat er voor in de plaats komt. Ton en Betsy Spala die waren bijna twee decennia ja, de baas van uh, de Lanneboom. Het wordt nu overgenomen door Tom Jan Brekelmans en uh, Michte van der Sanden. Zo uh, schrijft Stadsgezicht. Wat er dan voor in de plaats komt, stek. Zo gaat uh, het eet- en speciaal biercafé met biertuin heten. Uh, Tom, Jan en Michte die leerden elkaar in 2006 bij Café Stoffel kennen en werden verliefd. Sinds een jaar of vijf willen ze samen een zaak en ja, ze zijn gaan zoeken. Nou, Lannenboom stond eigenlijk al uh, altijd stiekem op nummer 1, maar het stond niet in de verkoop. De plek is super, met een tuintje in het centrum, zeggen ze tegen Stadsgezicht en uh, nou, Stek... Dat wordt een eetcafé met een focus op lekkere speciaal bieren. Ook de biertuin moet een, een uniek selling point worden. Het moet uh, geen schnitzelparadijs of Oktoberfest tuin worden. Maar de eigenaren die gaan wel voor een, uh, voor een sfeer zoals die in de Duitse biertuinen te voelen is. En bovendien willen ze veel met, uh, ja, veel met groen gaan doen, zowel binnen als buiten. De opening die staat gepland voor begin februari, maar als het een beetje meezit, dan kunnen ze eind deze maand al genieten. Stek! Ja, en uh, straks nog veel meer dingen die je uh, dit uh, weekend zou gaan kunnen doen. Ik heb namelijk weer uh, negen ja, tips voor je op een rij gezet. Uh, negen dingen die je hier in uh, Hoorn en Riel en in de omgeving zou uh, gaan kunnen doen dit weekend. hopen uh, leuke totaal verschillende dingen allemaal weer. Nou, die beste tips die krijg je zo meteen. En uh, ja, als er nou nog een liedje is uh, waarvan je denkt, hé, hey, die zou ik heel graag willen horen, dan uh, kan dat gewoon. Jouw favoriete plaat kun je aanvragen via 013541344 of via facebook.com slash maartenlog. Maar, hè, denk er wel om, heel, uh, heel hoorlijk gaat jouw plaat uh, ten gehore nemen. Dus denk er goed over na. 01354134 of facebook.com slash En dit is ja, ja, nee, nee, cherry en buffalo Stangs.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 Ja, ja, nee, nee, Sherry en uh, Buffalo Stanks. En uh, ja, dat nummer dat is eigenlijk bij, bij elkaar gejat. Dat wil je niet weten. Er zitten zoveel uh, samples in. Um, even leuk weer, misschien om een paar uh, van die dingen door te nemen. Um, onder andere, dit uh, zit erin in Buffalo Stanks. Uh, komt uit 1976. Is uh, van de band Miami en heet Chicken Yellow. Uh, dit stukje gaat het dan om. Ja, dus dit is uh, Miami. Dan pak ik nou Nene Sherry. Is dus deze. En dit is dan weer Miami. Dit stukje. Origineel. Ja, nou dat is er dus eentje. Uh, dit zit er uh, ook in. Uh, even kijken. Uh, Malcolm McLaren uit 1982 met Buffalo Girls. Nou, dus dit Nene Cherry. Ja, je hoort het wel, hè? Heel duidelijk. Dus nog een keertje: Malcolm McLaren, het origineel is dit. En Nene Cherry. Ik vind het altijd wel leuk uh, om uh, dan uh, te horen hoe je eigenlijk van totaal verschillende nummers weer een heel nie nieuw nummer kan maken. Is Ook altijd bij Della Sol, een soort spelletje, Raad de Sample. Uh, nou, nog eentje dan. Uh, dit is Nene Cherry. En uh, nou, dan is dit Rocksteady Crew met uh, Hey You, Rocksteady Crew. Nou, nog, even, nog, nog een keertje. Um, even kijken hoor, dan uh, pak ik hem er weer even een keertje bij. Um, dit, is, dit is Nene Cherry. En so, uh, de uh, Rock City Crew. Nou, nog een keertje dan, dan weten we het echt 100% zeker. Um, doe ik nou eerst nou, de nou uh, Rock City Crew. Dus dat is deze. Hooray. En hetje is nee Nene Cherry. Hooray. Ja, dat is leuk. Gratis sample. Uh, Nana Cherry en uh, Buffalo Stans. Ook nog de Black Keys En uh, Tide'n Up. Mm. Ah, nee, het ja, doet, doet geen pijn. doet geen pijn. Rustig. Goed, we gaan even funken, jongens. Mm. Mm. Ja, je hoort hem al. Lionel is We gaan uh, luisteren naar de Commodores. Oh, we worden nou al uitgefloten. Dit is uh, Brick House. Oh, brick. House. She's 90, 90. Just How the story goes. She.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 You're somebody, don't you? I think you're scared. Van Celeste En Stop This Flame Mooi hoor, dat is een beetje een mix dit Van Elisa Keys, Amy Winehouse Adele, nou dat werkt een beetje um, Afgelopen woensdag bij Going Underground tussen uh, ja, uh, 9 en 11 op uh, ja, Deze zender, uh, woensdagavond uh, Toen hadden we uh, Alle, uh, ja, moet ik het goed Ja, Pfft. Even opnieuw hoor, deze zin. Toen hadden we alle genomineerden voor de BBC Sound of 2020. De BBC die heeft ieder jaar in december publiceren zij een lijstje met volgens hun de tien meest potentiële namen. In ieder geval de namen die zomaar eens het komend jaar zouden kunnen doorbreken. Het is eigenlijk jammer dat we dat in Nederland niet hebben. Maar gisteren werd de winnaar bekendgemaakt van die tien genomineerden. En deze mevrouw die heeft gewonnen. Zij heeft hele jazzy, soul, langzame liedjes. Uh, Strange bijvoorbeeld. Maar dit is de nieuwe. Die kwam volgens mij gisteren of eergisteren uit. Uh, Stop This Flame van uh, Celeste. Over uh, soulfunk gesproken, daarvoor de Commodores en uh, Brickhouse. Het is er weer tijd voor. Een uh, hit die geen hit is geweest. Een uh, klassieker waarvan je het grote vermoeden hebt dat het uh, nou, ooit hoog in de top 40 heeft gestaan, maar eigenlijk gewoon nooit, ja, nooit een hit is geweest. Gek genoeg. Hoewel we het nummer allemaal kennen dan. Dat is ook het geval uh, bij het volgende liedje. Vorig uur hadden we al uh, Ring of Fire. Misschien doe ik er volgend uur wel nog een. Maar... Ook dit nummer werd officieel geen hit. En is eigenlijk heel gek. Want David Bowie, heel veel van hem werd in Nederland helemaal geen hit. Heel veel jaren 70 werk. Young Americans, Starman, Wild is the Wind... Ja, als ik het nou een lijstje bij ga bijpakken, dan blijf ik bezig denk ik. Siggy uh, Stardust werd ook geen hit. Um, even kijken of ik nog meer. Changes werd van hem ook hier in Nederland geen hit. Nou ja, een hoop materiaal dus van David Bowie wat uh, geen hit werd in Nederland. Uh, hoewel, dit nummer werd in Engeland dan weer wel een hele grote hit. Daar bereikt het de derde plek. Maar, er hoort ook wel weer een mooi verhaal bij. Hij schreef dit in 1968. Toen schreef Bowie het nummer Even a Fool Learns to Love. Dat schreef hij op de melodie van het Franse nummer Com Toet. Deze versie werd uh, nooit officieel uitgebracht. Maar het nummer werd later vertaald naar My Way. Dat beroemd werd gemaakt in de versie van Frank Sinatra. Nou, dit succes inspireerde Bowie om Live on Mars te schrijven als parodie op dit nummer. En in de credits van het album Hunky Dory schreef Bowie ook dat dit nummer zelf ja, was geïnspireerd door Frankie. En uh, de regel... Look at those cavemen go... Is een verwijzing naar het uh, nummer Ellie Hoop... Van de Amerikaanse duo uh, De Hollywood uh, R-Girls. Dat is weer een ander leuk feitje. En in uh, 1971 toen het dus uitkwam... Beschreef Bowie het nummer als... De reactie van een gevoelig jong meisje... Op berichten in de media. In 1997 voegde hij hier ook nog aan toe. Ik denk dat ze teleurgesteld is in de realiteit. Dat alhoewel ze leeft in de slop van de realiteit. Haar verteld wordt dat het ergens een beter leven is. En uh, ja, ze is teleurgesteld dat ze daar geen toegang toe heeft. David Bowie, vandaag exact vier jaar geleden overleed hij. Dit is Life on Mars. It's a God of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 de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 The best selling show Is there on With me until you go oh, oh. go on. churches I okay, could this Sunday we go to the church the mother we share Oh, oh, oh, oh, oh, oh. David Bowie en uh, Live on Mars daarvoor in uh, de Hit die geen is geweest. Ik heb besloten, uh, de, ik doe er zo meteen gewoon nog eentje. Gewoon uh, zo meteen, um, dan uh, voor een kleine uurtje, dan doe ik gewoon nog een Hit die geen is geweest. Uh, zijn er, het zijn honderden die ik heb verzameld, dus uh, we kunnen er gewoon zo meteen nog eentje doen. Uh, ik ben ook even aan het denken, uh, die uh, weekendtips die doe ik zo meteen. Doe ik het volgende uur. volgend uur dan krijg je allerlei weekendtips die ik weer voor je heb verzameld. Uh, wat kun je dit, uh, dit weekend doen in en rondom golen. Uh, dat zo meteen. Maar nu eerst. een van de beste discoplaten ooit gemaakt. En dat vind ik echt. Um, en soms denk ik, uh, denk ik ook wel van. Ach ja, ik heb hem nou wel heel vaak uh, gehoord. Um, maar aan de andere kant. Blijft zo goed hè. Oh, dit is geproduceerd door Giorgio Marauder. Dag Punk heeft ook een keer een uh, plaat over uh, hem gemaakt. Die heet Giorgio by Marauder. Misschien, heel misschien dat ik die het volgende uur ook nog wel doe nummer van 10 minuten, maar echt ontzettend goed is dat. Donna Summer. nou De Summer is nog ver weg. Alhoewel, muzikaal uh, hoor ik er al. I Feel Love. Waar is deze knop voor? Dit is lokaal Omo Goorlen. De omroep voor Goorlen en Riel. Donna Summer, het begin van de disco. George Amoreau de diepere het I Feel Love. En meteen het derde en laatste uur en daar niet op. Na nieuws van 9 uur, Erik van Viet. Dit is het regio -nieuws. Met Mijn Jimmy Spijkers zelf. Sorry Jimmy, sorry Jimmy. Ja. Het kappen van 103 zomer aan de Guido Gezellelaan in Goorlen gaat toch door. Ondanks dat er zes bezwaren voor waren ingediend. Volgens wetteouder Johan Swaans is het kappen nodig omdat de wortels onder de grond verstrengeld raken. De bezwarencommissie steunt de krap, maar vroeg de gemeente het besluit beter uit te leggen. Het college heeft nu een uitgebreidere motivatie geformuleerd. Feest DJ Maarten is komende maandag de gast bij de lokale omroep op Goorlen. Hij komt een interview geven bij Mixed en gaat ook wat nummers live doen. Vanaf 7 uur is het hele spektakel te volgen via 105.6 FM, 0-44 en lokale live er worden veel reacties gegeven op de nieuwjaarstoespraak die burgemeester Mark van Stappershoef dinsdagavond deed tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst in het gemeentehuis. Zo schrijven sommige mensen dat de burgemeester de inwoners belachelijk maakt. In de toespraak gaat het onder andere over vuurwerk en de verantwoordelijkheden van de gemeente. De hele speech is terug te zien op lokale op goorlen.nl en zeeuwkanaal 44. Op www.goorlen.nl is de speech na te lezen. Tot zover het regionieuws. Ja, dankjewel Jimmy. Uh, sorry hè... Uh, Sorry, Jimmy. Ja, oké. Okay. Hij, hij, hij schudt... Uh...